Welkom bij Eindtijd en Profetie, aflevering 6 alweer. We waren vorige week gebleven bij het geheim van de verharding van Israël. En Jan van Barneveld ook heel hartelijk welkom. Uh, waarom is die verharding over Israël gekomen? Moeilijke vraag. En het is een zeer teer onderwerp. Het ja. onderwerp is ook zeer moeilijk. Ja. Kijk, die verharding, dat is. Zullen we die tekst even lezen? Ja, zeker. De tekst uit Romeinen 11, vers 25. Want broeders, omdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Dus het is een geestelijk geheim. Ja. En dat gaat Paulus openbaren. En denk erom dat gij niet eigenwijs zou zijn. Dus het het risico eigenwijs, hogemoedig, arrogant te gaan worden. Dus daarom... Want dat had Paulus al voorzien. Dat had Paulus al voorzien. Die heeft al ja. meer dingen voorzien. Ja, dat klopt. En, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Ja. Dus er is een verharding en die is gedeeltelijk. Wat bedoelt hij daarmee? Uh, je kunt daar drie dingen van zien. Gedeeltelijk over Israël, want er zijn altijd Messiaanse joden geweest. Ja. Door de hele geschiedenis heen en nu ook. Uh, ook gedeeltelijk in de tijd. Want Paulus zegt hier verder, totdat de volheid der heidenen binnenkomt. En dan zal heel Israël behouden worden. Zie ja. Dus het is gedeeltelijk in de tijd. Ja. Maar ook gedeeltelijk in de waarheid. Wat is die verharding van Israël? Dat is dat ze de Jezus niet zien als verlosser. Ja. Snap je? Ja. En dat is heel belangrijk. En dit is verkeerd begrepen, want dat heeft de kerk vanaf het jaar 150... Tot op heden wordt Israël verweten, jullie hebben Christus vermoord, uh, jullie hebben Christus uh, niet aanvaard. Je moet eerst Christus maar eens aanvaarden. Uh, en dat heeft het Joodse volk onnoemelijk veel Ja, maar die discussie loopt er nu natuurlijk nog steeds. Hè? Die loopt nog steeds. Onder evangelische christenen zeggen ze, of wordt, wordt wel gezegd van, uh, ja, uh, we moeten hen alleen maar uh, bemoedigen. We hoeven hen uh, alleen maar te helpen. Uh, we moeten niet evangeliseren. Wat? Ja, nou, de, de, dat is een discussie die, ja. uh, die voer, voer ik liever. Maar die heeft, nee, maar die heeft hier, hier waarschijnlijk ook mee heeft te het maken. Die heeft er duidelijk mee te maken. Ja. Ja. Dat men dat Omdat zegt. er geen duidelijkheid is over wat er nou precies de situatie is. Ja, Paulus die zegt ergens anders uh, dat we hen tot naaiver moeten verwekken. Ja. Nou, er valt niks tot na te verwekken als joden op, tot op dit moment zeggen... ...zonder christendom zou er geen holocaust geweest ja, zijn. Ja, dat hebben we vorige keer met dat boek gezien wat met geschreven dat boek, ja. was. Ja. Ja. Ja. En, en als je ziet dat uh, jullie hebben Christus vermoord. Tot op de dag van heden wordt dat gezegd. Jullie ja. hebben Christus gedood. Ja, dus, en, en, dus we hebben geen, uh, geen goede zaak gemaakt met... Uh, dat wat Paulus ons voor, voorhoudt, dat we hen tot naijver moeten wekken, dat is juist de ja. verkeerde kant op gegaan. Vergeet het maar. Ja. Vergeet het maar. Ja. En daarom zeg ik, het enige wat je nog doen kunt, is Israël liefde betonen, hartelijkheid betonen, uh, voor ze bidden. En daar ja. komen we nog wel een keer op. Ja. En daar waar mogelijk is, men het evangelie toch wel vertellen of niet? Goed, kijk, je bent evangelie of je bent het niet. Ja. Een, een bekend uh, man is hier in Nederland, die zegt, je bent zendeling of je bent zendingsveld. Ja. Nee? Dus ze weten heel erg goed. Net als op een gegeven moment die uh, Israëlische vriend van me, uh, die hadden een heel gesprek, een goed gesprek. En toen zei hij op het laatste, Jan, die kwestie van de Messias, laten we die nou even laten rusten, want we zullen wel zien wie het is als die komt. Ja. Begrijp je? Ja. En, en, en dat is ook een raadsel, want het, ja, er zijn wel honderden profetieën in het Oude Testament die over de Heer gaan. Ja. En, en als zijn naam, de Heer Jezus, Yeshua, dat betekent ook heil. Ja. En als er staat, Heer op uw heil wacht ik, dan staat er op uw Yeshua wacht ik. Klopt. En de Heer is mijn licht en mijn heil, de Heer is mijn Yeshua. Staat er dan. Hmm. En, en toch, wat, wat is dat geheim? Want het heeft zoveel leed gebracht. Altijd die verwijten. Die pogroms die er geweest zijn. En, en, en, en Joden die aan, aan een kruis verbrand werden en dergelijke. Op een hmm. brandstapel. En daar stonden zo'n loflied omheen te zingen. Dat vergeet Israël niet. Dat is toch logisch dat je dat niet vergeet? Ja, ja. En, en wat is dan dat geheim? We hebben gezien, de vorige keer. Mag ik het heel kort herhalen? Ja, ja. Dat in Jezaja 6, Jezaja de opdracht van God krijgt om zo te prediken, dat ze ogen kregen die het niet zien, en oren kregen die het niet horen. Ja. We vonden dat eigenlijk ja. een beetje vreemd. Dat is op zich het al een Maar het was een belangrijke opdracht, opdracht want ja. dat ging met zoveel heerlijkheid van God gepaard, een openbaring van de Heer. Dus dat moet wel iets belangrijks zijn. Ja. We hebben toen gevonden dat het ook in het Nieuwe Testament terugkomt. Ja, want hij spreekt in gelijkenissen. De heer Jezus sprak in gelijkenissen, dus niet openlijk, nee. opdat op ze zienden niet zouden zien en horende nee, niet zouden horen. horen. Tikt jong, waarom moet dat nou? Ja. En, en, en Paulus, die zegt ook in handelingen 28, toen hij het evangelie predikte tegen de joden in Rome, werd hij een beetje boos. En die zei, uh, terecht heeft de profeet geprofeteerd. Ogen die niet zien en oren die niet horen. En dan zegt hij, dit heil Gods, deze Jezus, gaat nu naar de heidenen. Ja. En, en dat is het geheim wat erachter zit. En dat legt hij, in heel Romeinen 11 legt hij dat uit. Mogen we een tekst bekijken? Ja, ja ik heb, voordat we dat doen, heb ik nog wel even een vraag. Want je zou toch kunnen bedenken van... Ja, waarom zo moeilijk doen? Uh, uit de evangelie kan toch en naar de joden en naar de heidenen tegelijk. Dat is, waarom, waarom zit die volgorde daarin? Waarom omdat kan het één niet zonder het ander bestaan? Omdat als... Eerst uh, twee redenen. Ten eerste het geheimenis van de gemeente, uit de volken, mm -hmm. moet er nog tussen komen op een of andere manier. Niet? Dat is ook een geheimenis, zegt ja. Paulus. Mm -hmm. uh, dat uit de volken ook een stuk gemeente, een stuk... Volk van God tevoorschijn komt. Ja. Nee? En dus daarom moest Israël, wat het heil betreft, tijdelijk terzijde gesteld worden. Betekent, even, even terug naar jouw voorbeeld, zoals je, we dat in deze serie ook al een keer hebben gebruikt, maar zoals we in vorige series heel vaak hebben gebruikt. Betekent dit dat het, het, het knechtje van de meester gewoon even apart wordt gezet van: joh, ik gebruik jou even niet, ik ga even een ander gebruiken? Nee. Dat niet. Daarom staat er een gedeeltelijke verhouding. Ja. Ik ga even een andere gebruiken. Alleen wat betreft de verkondiging van het evangelie, de andere helsbaarheden en uitverkiezing. Paulus zegt hier: want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja, dus, dus het knechtje van de meester blijft. Blijft gewoon het knechtje, het knechtje van, van de meester. De meester. Alleen, Alleen uh, bepaalde taken gaan naar een ander knechtje. De heerlijkheid die is hen nog even onthouden is nog even weggenomen ja. terwille van ons gelovig uit de heidenen. Ja. Dat is het hele punt. Maar krijgt, krijgt Israël dan niet een beetje de functie van, uh, van uh, de, de oudere broer van de verloren zoon? Min of meer, ja. ja. Min of meer. Zo een beetje kijken van, ja, maar nu gaat al die heerlijkheid naar de gemeente toe en wij zijn Ja, maar links. goed, daar zien ze weinig van. Daar Dat zien is ze, het probleem. Ja. Ja. Daar zien ze weinig van. Ja. Niet, dus daarom gaat God het zelf weer doen. Maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt hier... Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten. Ah, waar lees je dat? Oh, de 11 11.11. Ja? Oké. Okay. Ze Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten. Een struikeling is dat. Je kunt op twee manieren struikelen. Ja. Ik weet niet of ik dat duidelijk kan maken. <laughs> zo, dan ga je. En je breekt je nek. Ja. Maar je kunt op nog een manier struikelen. En dan ga je gewoon verder. Je blijft lopen. En je blijft lopen, ja. snap je. Nou, dat het laatste dat is het geval. Ze hebben een struikeling gemaakt van 2000 jaar. Ja. Dat ze wel. Door hun val, door hun struikeling in die 2000 jaar, is het heil, is Yeshua, tot de heidenen gekomen. Dat is de rekening. Om hem tot na op te ja. wekken, dan vergeet dat maar. Betekent nu hun struikeling, hun val, rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. Maakten wij nou maar genoeg gebruik van die rijkdom die we in de Heer hebben. Er is bevrijding, er is redding, er is genezing, er is ja. kracht. Ja. Alles is ons gegeven in de Heer Jezus. Maar ja, we, we maken liever ruzie. Nou, dat is... Dat, dat is ja, uh, dat is natuurlijk waar. Alleen, uh, we kunnen daar natuurlijk ook niet in generaliseren. Uh, nee, we zijn natuurlijk gelukkig <laughs> heel veel kinderen van God die dit allemaal meemaken. die ben ik, ben ik met je eens. En die ook uh, misschien best wel ook het ja. Joodse volk tot naaiver zetten. Ja, ja. Maar in persoonlijke die, relaties, hè? Zo, zo, zodra de relaties. kinderen van God dan... hun nek boven het normale maaiveld uitsteken... Ja, worden zondhoofd ja, ja, ik heb even de vraag van, van... wie zijn dat dan? Ik bedoel, er zijn natuurlijk best heel veel mensen... Ja, die, ja dat is ook zo hoor. Ja, die, dus je hebt gewoon gelijk. Ik, ik wil proberen even op te komen... voor de mensen die het wel hebben. Ja, <laughs> <laughs> Daar zit je hiervoor denk ik. Nou, ja. let op. Uh, vers 12. Hun tekort... Wat komen ze tekort, Heer Jezus? Dat betekent rijkdom voor de here. Dus omdat zij het niet hebben gehad, hebben wij het wel gekregen. Ja. Mm -hmm. En hun, hoeveel te meer hun volheid. Dus als Israël helemaal compleet weer knecht van de Heer wordt, dan krijgen we nog meer rijkdom. Ja. Dat is dat hier ook. Ik spreek tot u, heidenen, zegt hij. Ja, dat moet de dominee zondags in de kerk zeggen. Geacht heidenvolk. <lacht> ja, dat komt omdat de heidenen voor ons een andere betekening heeft gekregen. Ja, dat misschien Toch? wel. Ja. Uh, ik wil bij. Want, vers 15. Indien hun verwerping, het feit dat zij de heer Jezus verworpen. als volk hoor, denk ja, erom, niet ja. als individuele nee. vele Messiaanse Joden. Mm -hmm. de verzoening der wereld is. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Dan komt dus als Israël tot zijn doel komt, ja. tot de Heer komt, mm -hmm. dan komt er een wereldwijde machtige opwekking. En Paulus die zegt het nog veel duidelijker. Ze zeggen hier, vers 27, zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Ja. En dat merk je ook van. Dat merk je, dat is de praktijk van tot op vandaag. Ja, een soort vijandschap, ja. Maar er ja. staat om u en het wil. En dat betekent twee dingen. Paulus bedoelde, denk ik hier te zeggen, ter willen van u. Ja. Opdat u het evangelie zou ontvangen. Mm -hmm. Maar nu is er nog een extra betekenis bijgekomen. Ze zijn vijanden van het evangelie door jullie schuld. Ja, mm. omdat jullie het zo slecht gedaan hebben in het algemeen. Ja. He, doordat we dat geheimenis van de verharding... Dat Israël verhard is terwille van ons, ja. omdat we dat omgedraaid hebben en dat tot een wapen hebben gemaakt om, om, om de joden te slaan. Ja. En dat is het erge wat er gebeurt. Ze zijn vijanden van het evangelie om uwentwil. Terwijl uh, hij natuurlijk ook nadrukkelijk oproepte dat wij uh, in vers 21 niet hoogmoedig moeten zijn. Uh, want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Ja, ja. Hij zegt dan, wat je, dat is die tekst die hij bedoelt, uh, wees dan niet hoogmoedig, maar vrees. Ja. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is ook vaak. Ja. He, wij zijn het. Wij, we ja. moeten Israël benaderen met, uh, met, met liefde, uh, met rust, en met vrede, uh, met voorbeden en dergelijke. En dan komt er vanzelf wel een mogelijkheid om tot een gesprek te komen. Dat ja. kun je toch niet nalaten. Maar wat wordt er bedoeld dan? Uh, ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, wedergeënt geënt worden? Nou, dat, dat zie je toch aan al die messiaanse joden die uh, bezig zijn om geënt te worden. Okay. Maar straks aan het eind, ja. dan zal uh, heel Israël behouden worden. Dat staat hier dus ook al dus. Zal gans Israël behouden Precies, worden ja. in, in vers 26. En uh, er staat hier ook, ze zijn evangelieën. Na het evangelie vijanden om u het wil. Na de verkiezing zijn zij geliefden Precies. om der vader wil. Dus ze zijn nog steeds het geliefde knechtje van de Heer, ja. na de verkiezing. En dan wil ik nog even iets over die mm -hmm. tekst zeggen, die vijanden. Ja. Want in de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV, mm -hmm. uh, door velen gebruikt en door velen anderen gesmaat. Ja. Maar er staat hier, ze zijn vijanden van God staat er. Maar er staat nergens in het origineel. Dat staat in de NBV? Dat staat in de NBV, Dat ja. ze vijanden van God zijn. Ja ja, ja, ja, ja. Ik check dat wel eens bij. En ik heb zelf natuurlijk ook de NBV... Maar uh, dat is een heel ernstige... Dat is weer zo'n uiting van... Uh, ik zou bijna zeggen christelijk... Nou, laat ik het zo zeggen... Christelijk anti-judaïsme. Uh, anti ja, ja. Uh, en dat loopt dan uit op antisemitisme... Maar mm -hmm. dat, uh, gelukkig is het vaak zover nog niet. Nee, nee precies. Maar dat, dat, dit is het geheimenis. Ja. En daarom heeft Israël ook deel... Aan het Messiaanse lijden. Ja. Dat is het hele punt. En, en, en daarom moeten wij oppassen als we niet, zijn, dat we niet zijn zoals de vrienden van Job. Ja. Job die uh, moest van eerst leiden, lijden, hij begreep absoluut niet waarom. Nee, dat kan ik mij voorstellen, dat het volk dat ook regelmatig zich afvraagt. Die zegt waarom, dan precies hetzelfde. Waarom moeten wij uh, altijd weer zo rijden? Ik geloof dat ik het wel eens een keer verteld heb, uh, dat ik ooit eens in, uh, in Amsterdam kwam in, uh, in, in de synagoge of... Uh, het museum hè, is daar, een Joodse ja, ja. Joost historisch museum was het. En ik was daar met een groep collega's en uh, een van mijn collega's vroeg toen aan, uh, aan, aan de Joodse uh, die ons daar rondleidde van, uh, ja, maar kunt u mij nou vertellen waarom altijd het Joodse volk zo getroffen wordt? Eh, en, uh, en deze Joodse man, die kon daar geen antwoord op geven. Nee. Hij wist het gewoon niet. Maar het is gewoon duidelijk, omdat Israël ook knecht des Heer is. Ja. En het lijden van Israël maakt deel uit van het Messiaans lijden. Dus, dus daar waar wij, uh, we kennen natuurlijk allemaal open doors uh, en, en we weten dat zij staan voor de vervolgde christenen. Um, in, zich inzetten, ja. Zich prachtig. inzetten voor de volgende christenen. Uh, en we kennen dat lijden, want daar horen we heel vaak over. Over hoe christenen moeten lijden, om, omdat ze ook knechtje zijn van de heer Jezus. Ja, ja natuurlijk. Zo moet je het eigenlijk ook zien naar het Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is een heel duidelijke zaak. Ja. Hij zegt, zoals Paulus ook eerder gezegd. Ik vul in mijn lichaam aan wat ontbreekt aan het lijden van Christus. Ontbreekt er dan iets aan het volmaakte lijden van Christus? Nee, maar. Wij mensen zijn nog altijd medewerkers van God. Ja. Jij haalde Job aan, en ik als haal, voorbeeld. Ja. En Job, kijk, wij weten ook lang niet, ook in ons persoonlijk leven, we, we weten, we beseffen niet half wat er nog allemaal boven ons hoofd gebeurt. Ik bedoel dus in de hemel, in de hemelse gewesten. Ja. En dat had ja. Job ook niet in de gaten. <coughs> nee. En kwam kwamen die drie vrienden, en dat waren aardige kerels hoor. Ja. Ze bleven ja, eerst een week waard. stilzitten. Wij ja, beginnen meteen te kwebbelen als iemand ja, lijden moet. Maar ze bleven ja, een week stilzitten. Bij Job. Wij gaan nog gelijk vertellen hoe je het op moet lossen. Ja, ja ze gingen meteen, gingen ze Job beschuldigen van, van zonde enzovoort enzovoort. Ja. En, en, en, en, en wat zei God? Die werd goed kwaad op, op die drie vrienden. Mm -hmm. en, wat, en, en, en wij beschuldigen Israël voortdurend. En de hele wereld is ermee bezig. Is dat ook het beeld wat daar een beetje in zit? Uh, ja, het, het, het lijden van Job's lijden staat voor het lijden van Israël uh, mm. heel duidelijk. En de reactie van de vrienden van Job slaat ook op. De reactie van de kerken en de re reactie van veel christenen en de reactie van de wereld slaat het op. Dat is ja. een duidelijke zaak. Ja. En uh, het loopt zo af dat God zeer boos wordt op die drie vrienden. Ja. En het slaat zo dat Job moet bidden voor die vrienden. Ja. Dat de toon van God zich afwendt. Nou, ik zie dan nog straks dat al die rabbijnen ons... van ons gaan staan bidden. <laughs> ja. Ja. Nou ja, wat je natuurlijk kan zeggen van, van die drie vrienden is dat ze allemaal wel hele vrome dingen zeggen. Ja, tuurlijk, Paulus haalt ook een van die drie vrienden nog aan. Verderven zal hij de, de dwaasheid van de, de wijsheid van de wereld of iets dergelijks. Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Ja, natuurlijk, iedereen kan hele vrome dingen zeggen. Ja. Maar het ligt eraan, hoe staat je hart? Kijk, en we moeten vasthouden, Israël is door de eeuwen heen godsknecht gebleven. Mm. En zoals de heer Jezus als godsknecht moet leiden, niet zoals, maar de heer Jezus als godsknecht gods heeft het ultieme, het uiteindelijke leiden, heeft hij de verzoening van de zonde teweeg gebracht. Maar Israël moet ook leiden voor de komst, de doorbraak van het koninkrijk van God. Dus we kunnen stellen eigenlijk um, dat, uh, als we kijken naar het einde van Job, ja, zo dat wij op ons oproept, kijk naar het einde van Job's leven, hoe ja, dat, ja, ja, ja. En, dan kun je bijna zeggen van ja, kijk maar hoe het met Job is afgelopen, zoals het ook met Israël afgelopen. Dat is een duidelijke zaak en dat leert Jezaja heel uitvoerig, mm. de, de heerlijkheid die over Israël komt, de, de, de aarde zal met het duister... Maar, maar ook zijn hele familie die die kwijt is geraakt. ja. Maar hij heeft een enorme, een dubbele familie teruggekregen. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar, maar bedoel, ja, je ziet daar wel dezelfde lijn gebeuren. Ja, ja, als wat je in Israël ja, ja, ja, ziet gebeuren. Ja, ja. ja maar, natuurlijk. En, en de pijn over de ja. verloren familie blijft ja. toch altijd ergens hangen. Tuurlijk. Ja. Hoewel, ik geloof dat er ergens staat geschreven in de openbaring. en in Jezaja staat het ook. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat zeg ik wel eens. Als dat die tijd aangebroken is, heeft de, God, heeft de Heere God heel wat te wissen. Ja. En maar dat zal de Heere God doen, al dat leed en dat verdriet, wat, wat ook de kijker en wat ook, ook u en ik, wat wij ook meegemaakt hebben. Ja. En dat is wat, dat ja. is heel wat. Ja. He, dat wordt weggewist door de Heer. Ja. En dat is mooi. En zo zal hij dat ook voor Israël ook doen. De heerlijkheid die over Israël komt, uh, zal overspoelen al het verdriet dat hen aangedaan is in, het, in de loop der eeuwen. Ja. En, en, en dan moeten wij ons ook van, van distancieren van deze zaken. Dan moet de kerk zich van bekeren van deze dingen. Ja. Want als dat niet gebeurt, dan komt die kerk onherroepelijk terecht in de wereldkerk van de antichrist. En dan gaat het nu hard naartoe. Dan gaat het heel hard naartoe natuurlijk. Dan gaat het ja. uitermate hard ja. naartoe. Want de rol van de antichrist in dit hele spel? Dat is, kijk die antichrist, dat is natuurlijk een, een topdemoon geweest. Dat is, was Lucifer, dat was de machtigste engel. En die is altijd nog kwaad op de Heer Jezus. Ja, woedend is die op de Heer, na, de Heer Jezus. Na, na Waarom? Omdat hij naar de hemel wilde gaan en zich op de troon van God wilde vestigen. Dat zien we in Ezekiel, geloof ik, of in Jeremia staat dat? In Jezaja. In ja. staat Jezaja 14. Ja. En uh, ik, ik zal mij boven de wolken op de berg des Heren. Precies. Daar ja. staat dat allemaal. Ja. Ja. En, en dat lukte gewoon niet. Want wie werd naar de troon van God verheerlijkt? was de Heer Jezus. Die zit aan de rechterhand van God. En daar is hij nog steeds woedend over. Want hij heeft natuurlijk de aarde veroverd. Hij is de overste van deze wereld. En, en, en omdat hij weet dat Israël gebruikt wordt voor de doorbraak van het Koninkrijk van God, is de eerste stap die hij moet zetten om laat ik zeggen, dat Koninkrijk van God tegen te houden, is Israël vernietigen. Daarom zijn de pogromsten geweest. Daarom is in de middeleeuwen het Joodse volk zo gruwelijk vervolgd. Daarom is de holocaust geweest. Daarom heeft hij de kerk gebruikt om de naam van Jezus daarmee smet op te leggen. Ik vind dat zo erg. Ja. Ik vind het zo erg dat ja. je dat zegt. Maar ja, dat is een wezen. Maar, zo. maar zo, zo is dat ook. De duivel gebruikt, maar... gebruikt de kinderen van God om, eh, als het maar even kan, om daar verkeerde, ja. eh, verkeerde richting aan te geven, zodat... Ja, ja. De heer Jezus wordt, uh, wordt eigenlijk meer, min of meer gewoon slecht gemaakt. En hij ja, wordt, ja. Hij wordt uh, groter gemaakt. Zo gaat het natuurlijk ja. altijd hè, in het leven. Ja, maar dan dus nou, heb ik een vraag. Want er zullen veel kijkers zeggen. Heb ik toch niks mee te maken? Ik ben daar niet schuldig aan. Ik ben er niet schuldig aan. Hmm. En ik heb het volk Israël lief. Dat, en wij bidden ja, voor Israël. Ja, ja. Dat is ook zo. Maar we wonen wel in een huis dat stinkt. Ja. Begrijp Dat is het punt. En dan ga je er zelf ook van stinken. Hmm. En dat huis... Wil dat huis blijven bestaan, moet wel daarvan gereinigd worden. Ja. Maar wie, wie moet dat doen dan? Ik bedoel. Uh, de uh, leiding. Moet, moet dan een uh, Nederlandse leider. die er enig moment is, uh, vergeving vragen? Of is dat. Nee, de dat koningin gaat, die dat, dat moet doen? Gaat, dat gaat per kerk individueel, denk ik, per gemeente. Ja? Ja. En, en, en de leiders die moeten eens een keer ophouden. Ik heb het zo vaak, het gaat niet om mij hoor, want nee. ik, heb, ik heb het uh, al veel te druk. Maar ze uh, moeten eens ophouden om te zeuren. Van, uh, ja, ja, we moeten geen israël Israël-seminar en we moeten geen Israël-studie. dat Joodse getoe, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Mm. Anders komen we onder de wet en zo al die, uh, en, en anders komen er problemen in de gemeente. Mm. We moeten radicaal breken met al dat anti-judaïsme dat, dat de kerk 1900 jaar lang al heeft doordrenkt en ook de leer van de kerk heeft beknold. Mm. En we moeten terug naar onze oudere broer Israël. Mm. Dat is heel verschrikkelijk belangrijk. Ja, ja. En, en, en dat brengt ons automatisch ter, verder dichter bij de Heer Jezus. Hmm. Dat heb ik zelf ook geleerd in mijn leven. En hoe dichter ik, hoe meer ik bij Israël kom, hoe dichter ik ook bij de Heer Jezus kom. Hmm. Als ik een stap terug doe, wat Israël betreft, in alle bescheidenheid en nederigheid, betekent dat uiteindelijk twee, drie stappen dichter naar de Heer. Hmm. En dat is het mooie daarvan. Ja. En ja. Zo, zo werkt dat nu eenmaal. Ja. En dan krijg je natuurlijk problemen hier en daar, maar, maar dat, dat, dat is de redding van de kerk en de redding van de gemeente en ook een van de recepten die nodig is, wil er ooit een opwekking komen. Ja precies, ja. Ja. Uh, want zonder Israël geen opwekking, dat is jouw... Uh, dat is een van mijn kreten, one-liners ja. noemen ze dat dan wel eens. Ja precies. Ja, ja dat is ook zo ja. ja. Want wij horen uiteindelijk, de eerste gemeente was een Joodse gemeente. Mm -hmm. En de regels voor de kerken, die gingen uit van Jeruzalem. En dat is in het jaar 70 en in het jaar 135 nog meer. Jaar 70 toen de Romeinen Israël veroverden en de tempel vernietigden. En in het jaar 135 toen er nog eens een keer een opstand geweest was. En uh, bijna alle joden uit Israël weggejaagd werden en, en velen vermoord werden. Uh, ja, to, toen is dat naar de heidenen gegaan. Ja, maar dat is ook wel weer heel apart, want dat heeft een negatieve kant, maar het heeft ook een positieve kant. Ja, tuurlijk. Om, omdat, omdat daardoor, zeg maar, de heidenen het ja. evangelie, door het uitduwen van dat volk door allerlei moeilijke toestanden ja. uit Israël, ja. hebben de heidenen... Het plan van God heeft daardoor voortgang gevonden. Ja. Het plan van God dat notabene hier door Paulus geschetst is. Ja, en waarvan de Jezus zegt, eerst moeten alle volken het evangelie gehoord hebben. Voordat hij terug kan ja. komen. Ja, ja. Ja. En, en, en ja. dat gaat nu gebeuren. Ja. Maar dit is, dit is zo'n zo tere zaak is dat. Hmm. Israël heeft hier deel, ik zeg het nog een keer, <laughs> aan het Messiaanse lijden. Ja. En Israël leidt. Ja, maar uh, voor terwille van de doorbraak van het koninkrijk. Maar er is natuurlijk nog iets. Dan zeggen vaak mensen. Uh, ja, maar uh, het is toch een verschrikkelijk zondig volk. En Joden zeggen dat zelf natuurlijk ook wel. Te, dat is een duidelijk... Duidelijke zaak. Maar daar hebben wij niks mee te maken. Hmm. Wij gaan daar Israël niet van beschuldigen. Dat mogen we niet. Dat is, dat is oordelen. Als God... Maar ja, heel veel zijn maar eerst geboren, Israël is mijn eerstgeboren zoon, zegt hmm. God. Als de Heere God ruzie heeft... Of, of dat ik het beter zeggen. De Heere God heeft geen ruzie. Maar als de Heere God boos is op zijn zoon... Dan heb ik daar niet tussen te komen. Wee, hmm. mijn gebeend als ik er tussen kom. Als mijn... Mijn, als mijn zoon iets doet te, tegenover de buurman, een steen gooit in zijn tuin of zo. Nee? En, en mijn buurman die zegt, ik zal die zoon van je wel als ik zeg blijf met je. Ja. Een stippeltje, stippeltje blijft van mijn zoon af. Ja. Als, als die straf verdient zal ik dat wel doen. Ja precies. Snap je. Ja, ja. En, en, en, en, en zo ligt dat met Israël precies mm. hetzelfde. Ja. We hebben er niets mee te maken. Het heeft twee aspecten. In de Sidoer, dat is het Joodse gebedenboek daar staan zo ontzettend veel gebeden waarin Israël zijn zondebeleid, Waarin Israël zegt, we hebben gezondigd, we bekeren ons van onze zonden. En, en, en, en, en dat verhoort God ook. Het ja. nou, is een kwestie tussen Israël en God samen. Ja. En daar hebben wij niks mee te maken. Wij hebben alleen maar met het aspect te maken... ...wat Paulus hier in, in uh, Romeinen... ...sorry, <coughs> wat Paulus hier in de Romeinen zegt... ...om u een twil zij zijn zij vijanden van het evangelie ja. voor jullie... Ja. Dan laten wij dan deze genadegave dankbaar ontvangen. En Israël ook ter willen zijn en liefde betonen vanwege deze feiten. Het ja. is heel belangrijk dat ja. we dat goed zien. En als de kerken dat goed gaan zien en daar eens een keer wat meer over gaan preken. We hebben denk ik binnenkort weer eens een Israël zondag. Ja, goed, is al zondag. Ik vind het mooi hoor dat er tenminste wat aandacht aan gegeven wordt. De ja. zondag voor de vervolgde kerk, zondag voor de arme, zondag voor de verdrukte, zondag voor dit en zondag voor dat. En dan gaan we weer door tot onze. Ook een bezon... zondag is er, ja. eh, er Er moet veertien keer per jaar eerst al zondag ja. zijn. want het, ik denk, Die oproep hebben we vorige keer ook al gedaan, Jan. Ja, dit. Uh, ja. Um, en we zijn ook aan het eind van de tijd. Oh, ook dat nog. Ik had nog wat meer, maar ja, dat komt de ja, volgende keer wel komt, weer. Dat doen we dan echt de, de volgende aflevering. Uh, het is duidelijk dat het, uh, dat het goed is dat wij uh, achter Israël staan. En dat we inderdaad ook snappen waarom die verharding over Israël gekomen is. En dat ja. denk ik dat we hebben geprobeerd een beetje uit te leggen vandaag. Dank daarvoor. En dank je. U, uh, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. De verhouding van Israël, we hebben geprobeerd dat een beetje uit te leggen. Het blijft een moeilijk thema, maar we hopen dat u ook gelet op het verhaal van Job, als u dat er eens naast legt, een beetje bent gaan begrijpen hoe dat in elkaar steekt. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.